Oké. Okay. 57. Oh, dat begint een beetje je handelsmerk te worden, die plantenbakken. Ja. Wat ga je erin zetten? Coniferen? Ja, donder op. Nee, dat valt er gewoon op. Oh. Ik moet een beetje uitstraling hebben. Ik heb uh, zes hele mooie palmboompjes besteld. Oh, hebben ze die ook al in plastic? Oh, niks plastic. Oh, echt, hè? Ja, dan laat ik invliegen. Is het hier niet te koud? Nee. <laughs> Verzuren die dingen niet als ze er tegenaan pissen? De eerste de beste die het waagt tegen mijn Canarische dadelpalmen te pissen... die loopt de rest van zijn leven met een katheter rond. Ja. Zeg, uh, en de naam? Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Nee. het wordt toch niet uh, kiet of dubbel of zoiets, Nee. Hè? Je wordt dan wel gedoogd, maar gokken is nog steeds illegaal. Nee. Dus ook geen Royal Flush of uh, Dancing Dice? Nee, nee, nee. Nee. Vraag moeilijk uh, hey, er zijn de speeltafels. Hebben. Uh, even een kopje koffie. Hij is nog altijd de koning van de Wallen, Harry de Moker. Zelfs de gemeente heb hij eigenhandig omgekregen. Zijn gokpaleis mag er komen, te meerdere eren en glorie van de buurt. Maar de kroonprins, Sean, die zit diep in de schulden, bij aard. Meneer Pruis. Meneer Pruis, ja? kunt u even zeggen welke armaturen u wilt? Deze gegalvaniseerde of die van porselein? Ja, weet ik veel. Uh, doe me de duurste. Even een krabbeltje graag. Godverdomme, ik uit, klootzak. Hé! Hey! Zakken, zakken. Hé! Hey! Als je godverdomme wel een beetje op. Weet je wat dat kost zo'n tafel? Eén, twee. Oh. Wat zeg ik daarnet? Voorzichtig! Eh, eh, oh, Harry is uh, bezoek voor je. Wow. Nou, nou. Chique bedoeling hoor, Harry. Ja, dank je Jij moet of hele diepe zakken hebben, of hele hoge schulden. Ja, wat kom je doen? Nou, kwijt nou wonder, dan toch wel eens weten wat het precies moet worden hier. Als we open zijn, dan stuur ik je wel een kaartje. Hé, hey, waarom zo vijandig? Ik kom gewoon even kijken hoe het gaat. Nou, het gaat heel goed. Dankjewel. Hè? Nou, dag. Dat lijkt toch verdomd veel op een roulette tafel, Harry. Je zou me zo af en toe eens bij kunnen praten, hè? Als collega's onder elkaar. Wat da, dat, collega's? Jij doet dit in de drugs. Hè? En als jij me wil excuseren, ik heb het nogal druk. Dag. Is dat nou wel verstandig? Je zet hem voor gek. Ja, dat hij anders niet veel hulp ben nodig. Pas maar op. Die aard heeft een geheugen als een olifant. Nou, ja, drink maar rustig die koffie op. Ik moet zo naar het uitzicht. Die Albertine ik in zal ah, Suzanne. Hey. Kom je me weer uitnodigen voor een feestje? <laughs> Deze keer is het mijn beurt, hoor. Ja, maar ik heb een afspraak met uw man. Hij zal zo wel komen. Okay. De lieve schat loopt de poten uit zijn lijf. ja. Voor die nieuwe zaak? Ja, en voor ons huwelijksfeest. Dan moet je net Harry hebben, Die wil uitpakken, laten zien dat hij nog het mannetje is. <laughs> en dan komt een orkest en allemaal zieke hapjes en champagne. Kind, oh. ik ben er helemaal zenuwachtig van. <laughs> ik ben steeds zo bang dat ik iemand vergeet te vragen. Dat is wel een flinke lijst. Ah, dat zijn ze nog niet eens allemaal. Familie en zo doe ik apart. Ja. Ah, je bent er al. Hey. Goed zo greet. maak even een broodje voor me. Ik heb helemaal geen tijd gehad om wat te eten. Nou, wat zei ik je? Hij heeft wel een grote mond, maar zo'n hartje. Niet opletten, die vrouw. Het is goed dat wij elkaar even spreken. Kijk, er wordt over jou eh, geluld. Oh? Nou, wou ik graag een eerlijk antwoord van jou. Klopt het dat jij in die winkel van jou has verkoopt? Ja. Maar alleen in hele kleine hoeveelheden. En alleen aan vrienden bekenden. Suzanne, luister. Ik mag jou heel graag. En ik weet dat je heel veel voor me gedaan hebt. En na en nou nog doet. Maar laat me één ding duidelijk zeggen. Ik wil die rotzooi hier niet op de wallen hebben. En ik kan me niet schelen wie het is. Maar degene die het hier naar binnen brengt, die krijgt last met Harry Pruis. Duidelijk? Duidelijk. Waar zit die dan? Hallo? Hallo? hey, Hallo, oh, volk! Freddy. Hey. Hé. We wachten al op je. Oh. Wat is hier aan de hand? Hadden we een vergadering? Een speciale zitting van het kraakcomité. Daar wist ik niks van. En waar gaat het over? Over jou, Uf, uf. Nou, nou. Uf. Ik laat me, godverdomme, niet wegzetten als een kleine jongen. Oh, joh. Dat flikt hij me nou elke keer. Ik ben zijn slappe zoontje niet. Uf. Uf. Hij opent vlak onder mijn neus een gokhal met alle stroppen eraan. En hij doet net of zijn neus bloedt. Ja, dat wordt wel mooi geloof ik, hè? Het ziet er, verdomme, nog duurder uit dan het man. Uf. Zoveel kan die piepshow niet opbrengen. Nou, misschien heb je gespaard. Ja, maar van. Van de pigal en het uitzicht. Ik geloof daar niks van. Nee, Harry Pruis heeft bronnen waar hij zijn vrienden niet in laat delen. Ik moet weten waar hij het van doet. Waarom vraag je het niet aan die Suzanne? Die is nogal dik met hem. Ja, met zijn zoon. Nee, ook met Harry zelf, volgens mij. We hebben bij het kadaster gekeken wie de eigenaar van dat marmerpaleis is. Het staat op naam van een uh, Hendrik Anton Pruis. Is dat misschien familie van je? Ja, dat is mijn vader. Oh, oh en daarom konden we het niet kraken, zeker? Hè? Gelul. Er wordt verbouwd. Het is geen leegstand. Man. Dat had ons alleen maar een hele snelle ontruiming opgeleverd. Ja, hoor. Dat zeg jij ja. Wie zegt ons dat jij nog te vertrouwen bent? Ja. Ja. Kom op, zeg toe nou! Waarom heb je het verzwegen? Niemand vroeg er naar. Ja, hallo, oh, hey, hallo. ja hoor. Oh, toen jij alles wist, hè, over die knokploeg bijvoorbeeld. Wij hebben je keer op keer gevraagd ja. hoe je dat zo zeker wist. Ja, nou en nou en? Jongens, kom op, ik ben een pruis, ja, maar ik ben niet voor niks weggegaan. Je wist dat we je nooit aangenomen zouden hebben als we hadden geweten wie je vader is. Wat weten we nog meer niet van je, Freddy? Kom op, nou? zeg. Nou, ja, misschien is hij een mol. Hoor. Ja. Precies, dat hij hier voor zijn vader zit. Ik ben deze actiegroep begonnen, verdomme. Hé, hey Stefan. Dat geloof je toch niet? Ik, ik, ik weet niet meer wat ik moet geloven. Nou, ik zeg dat we hem niet kunnen vertrouwen. Ik wil een stemming. Waarover? Dat hij weg moet, natuurlijk. Ja. Nou, bespaar je de moeite, hoor. Ik ga zelf wel. Nee, het is al de derde keer deze week dat de teringluikje niet meer vanzelf dicht gaat. Zo komen ze voor een piekie. Hè? Daar word ik toch niet wijzer van. Hé, hey, schatje. Hey, hey. Ja, doe er nou maar wat aan, hè. Ja, vandaag nog. Anders neem ik een ander. Oh, um, sorry dat ik gisteren... Hey, je uh, bent uh, bang om je vast te leggen, hè. Huh? Nou, dat we niet zomaar wat hebben. Dat je er daar benoemd van krijgt. Ja, dat uh, moet het zijn. Ja, plus je familie natuurlijk. Nee, hey. Geintje. Luister, ik zal me proberen aan te passen. Heel fijn, schatje. Meer vraag ik niet van je. En, goede ochtend gehad? Oh ja, geen ja? moment rust gehad. Ik heb alleen te weinig cash in huis. en Iedereen betaalt maar met checks. Kun je me even aan een paar honderd helpen? Nou, vooruit. Kees, genoeg? Ja, doet die ook nog. Oh, je bent een schat. Ja. Mm -hmm. En ga mij dan nog zo'n joint van je met dat, uh, met dat spul? Hey, zou je dat nou wel doen? Ik bedoel, je moet het niet te vaak gebruiken. Raymond heeft me gewaarschuwd. Hey. <truim> maar dat hoeft toch niet meteen vandaag? Kijk eerst er voor rond naar wat anders. Jezus, Freddy, wat moeten we dan denken? Al die tijd dat we dat het over je vader en al die anderen hadden, je had elke keer de kans om er wat van te zeggen. Dat, moet ik soms excuses maken voor mijn vader? Heb jij je vader uitgekozen? Kijk, je mag me afrekenen op mijn daden, op mijn woorden desnoods. Maar mijn vader? Waar ga je heen? Waar, waar kan ik je vinden? Bij Suzanne? Ja, nee, ik wil het liever toch nog een beetje uit het zicht houden, snap je? Nou gewoon, ik denk dat de tijd er nog niet rijp voor is. Ja, eh, het advertentiegat mag je houden. Ja, hé, hey, maar ik moet even ophangen, klanten. You, see you. Leuke tapijtjes. Dag Suzanne. Hé. Hey. Kunnen we even ergens praten? Hierachter? Nou, uh, ja, ik kom maar mee. Blijf jij bij de deur, Rooijen? Uh, jij begrijpt me wel, hè? Je bent net als ik. Of zie jij je vader nog wel eens? We zullen ze aan jou niet vragen, hè, wie je vader was. Oordeel van een vuilnisbakkerras. Ah, het is wel lekker buiten, hè? Kom. Ik heb in jou geïnvesteerd, omdat ik erop vertrouw dat wij elkaar goed begrijpen. Dat doen we toch? Ja. En eerlijk is eerlijk. De verkoop loopt prima. Mm -hmm. Maar omdat je het nooit helemaal zeker kan weten, heb ik je toch maar in de gaten laten houden. En nou hoor ik dat jij vanochtend in het uitzicht bent geweest. Ja, daar kom ik wel eens. Bij Harry Pruis. Nou... Uh... Niet liegen! Daar zou je alles mee verknoeien. Je hebt meer dan een uur met hem in de achterkamer gezeten. Zolang? Ik wil graag weten wat daar besproken is. Maar uh, dat... dat is vertrouwelijk, dat kan ik niet... Dat zou heel jammer zijn van zo'n mooi gezicht. Ga je me dan nog vertellen wat daar besproken is of niet? U hoorde onder andere...